4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De steun van GroenLinks in 2011 voor de politietrainingsmissie in Koenders was in alle opzichten fout. Dat zei Telfik Dibi in het BNN-radioprogramma De Overnachting. De kandidaatlijsttrekker zegt dat zo'n besluit nooit meer mag worden genomen.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 Het gaat om een gebied zo groot als twee voetbalvelden. Het vuur brak rond half tien uit en verspreidde zich snel. De rook was tot op het vasteland te zien. De brandweer op Vlieland kreeg hulp van de brandweer van de luchtmacht... die in de buurt was voor een oefening. Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan op Vlieland. Zo'n 3000 moslims hebben bij de Aya Sofia in Istanbul... gedemonstreerd tegen het verbod op religieuze dienst in het gebouw.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 Het weer het is helder en het gaat of 10. Overdag veel zon en 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. In het oosten later op de dag kans op een bui. Tweede Pinksterdag wordt zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN, PNN. 4.7. Goedemorgen, het is twee minuten over vier, midden in de nacht. Leuk dat je luistert naar 4-7. Zometeen, na zessen, bellen we met vvd corrivé en presentator Frits Hoefnagel. Hij zit nu in Baku en praat ons bij over de afloop van het Songfestival. En vrijdag was het precies tien jaar geleden dat BNN-oprichter Bart de Graaf overleed. En daarom besteden wij in dit programma extra aandacht aan één van de dingen waar Bart voor stond. Namelijk het belang van orgaandonoren. Na vijf uur hoor je de favoriete platen van Jennifer van Brugge. Zij kreeg in december een donorhart. En dat is een mooi verhaal. En ze heeft er ook nog eens een keer mooie platen bij uitgezicht. Dus zeker blijven luisteren, zou ik zeggen. Maar eerst wil ik je heel graag iets anders laten horen. Wat wil jij later worden? Profvoetballer. Tja, schattig hè. Wat wil jij later worden? Profvoetballer. Dat zei de negenjarige Wesley Snyder. Dat is een uh, stukje van de snyder tapes Die worden binnenkort bij de NOS uitgezonden. En dan zie je een heel erg schattig jongetje zeggen... dat hij later profvoetballer wil worden. Als je mij volgt op Twitter, at Lizzie Dierks... zo meteen twitter ik het filmpje even, dan kun je er zelf ook even naar kijken. Maar die Wesley dus, die wist op zijn negende al wat hij wilde worden. Profvoetballer, en het is hem gelukt ook. Hij heeft zijn droombaan gekregen. Daar wil ik het dit uur met je over hebben. Wat was jouw droombaan vroeger? Wat wilde je worden toen je klein was? En is het je gelukt die droombaan te krijgen... Want uit een onderzoek van de website Monsterboard blijkt dat maar 10% van de Nederlanders zijn droombaan uiteindelijk heeft gevonden. Ja, misschien hoor jij daar wel bij. Laat het me weten, je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. René van Hest van BNN University die vroeg het alvast aan een paar mensen op straat. Wat wil jij als kleinkind altijd worden? Directeur van Philips. <laughs> en waarom? Waarom? Geen enkel idee. Je hebt zo'n een, een droom. En hoe zag die droom er dan uit? Hoe... Ja, als ik directeur van Philips en van de basisschool afkwam, ben ik eh, daardoor eh, toegelaten op de middelbare school. <laughs> omdat ik daar zei: Ja, ik weet het ook niet waarom, waarom dat. Archeoloog vond ik altijd heel mooi vroeger. Ja. En hoe kwam dat? Uh, Jurassic Park. <laughs> ja, echt waar? Ja. Dus jij zoiets ja, misschien ga ik wel die kant op. Uh, ja, toen vond ik dat heel mooi, want het waren dinosaurussen en zo. Dus dat leek me mooi. Maar... Ondertussen is dat uh, niet echt uh, reëel meer, laat ik het zo zeggen. Toen je klein was, wat, wat voor baan wilde je toen uh, hebben later? Toen ik klein was, voetballer altijd. Profvoetballer? Profvoetballer, ja. En wat is daarvan terechtgekomen? Uh, dat ik nou profscheidsrechter hoor. Dus uh, <laughs> wel iets goeds, maar uh, niet wat ik wou. Hè? En wat wilde jij uh, vroeger worden? Ik wilde architect worden. Architect? Ja. Dat heb ik al vaker gehoord vanavond. <laughs> En wat is daar terecht terechtgekomen? Um, helemaal, niks. helemaal niks. Nee, maar ik ga nou iets heel anders doen. Oké, okay. en wat ga je dan doen? Um, ik word uh, waarschijnlijk radioloogslaborant. laborant. Oh, okay. Ja, dat is inderdaad iets heel anders dan architect. Wat was jouw droombaan vroeger? Je kunt me daarover bellen op 0800-1121. 0800-1121.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 If I had eyes. Wat was jouw droombaan vroeger? En is het je ook gelukt om die te krijgen? Daar hebben we dit uur over in 4-7. En je kunt meepraten als je belt op 0800 1121. 0800 1121. Kees, een hele goede nacht. Dag, Lizzie. Wat wilde jij vroeger worden? Um, Regisseur of ontwerper? Dat zijn twee hele andere dingen. Ja, wel, maar. Uh, uh ik dacht bij allebei de beroepen dat ik niet te veel ervoor hoefde te doen. <lacht> dus Was dat je leek zo me, Dat kind? leek me op zich wel aardig. <lacht> <lacht> de ene moest ik in een politieauto zitten, misschien met een mooie politieassistenten, dan gewoon een beetje de boel onderzoeken <lacht> en dan weet ik niet of het over de zaak zou gaan. Maar in ieder geval in het andere beroep ben ik, ja, ik ben ontwerper geworden. Ja, wat, wat, wat doe je op dit moment? Ja, grafisch ontwerpen en uh, ik heb heel veel reclame dingen gedaan. Hm. En, nu nee, op dit moment maak ik heel veel bouwplaten en weet ik daarmee een soort uniek in. Want de wereld die verandert constant natuurlijk. Ja. En wat, wat heb je er... Hoe oud was je toen je voor het eerst dacht, dat wil ik worden? 16 of zo, misschien ja. nog wel eerder. Dat weet ik niet precies meer. En, en hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen, dat het daadwerkelijk is gelukt? Nou, ik ben eigenlijk uh, zonder er, heel veel vooropleiding ben ik gaan werken. Dat moet ik misschien niet op de radio zeggen, maar uh, ik, ik ben best wel... Ik doe best wel goed... Uh, Goed te vinden op internet en zo. Maar in ieder uh -huh. geval, ik, het is me gewoon gelukt. En uh, ja, ja maar door heel willen... veel jaren in iets te werken. Want jij, jij bent gewoon nog heel erg jong en je schrijft ook en je presenteert op de radio. En, ja. Uh, ja, nou ja, het is dus misschien net maar... een iets andere carrière. Maar hoe heb je dat dan? Hey, weet je, heb je speciaal dingen moeten laten, dingen moeten doen? Heb je handige contacten gehad? Wie heeft jou uiteindelijk aan die baan geholpen die je nu hebt? Nou, dat klinkt nou heel raar, want ik ben nu 53. Dat gaat het gewoon even zeggen. Want ja. Dat, dat, dat, dat weet ik gewoon dat het zo is. Dat men, mijn uiterlijk heeft me gewoon heel erg geholpen... om bij, bij mensen binnen te komen. Weet je wel? Bij wat Zie oudere directeur op een reclamebureau. Ik dacht, oh, dat is een leuke goos die ja. we nu willen hebben. En uiteindelijk... Dus ik het werk gewoon goed te doen. En, en dacht ze, oh ja, die willen we hier wel houden. En zo. daar nou deed ze dan ook heel veel moeite voor. Ah, ja, dus eerst was het mijn uitstraling, zullen we zeggen. En later was het gewoon het werk wat ik deed. Hmm. Dus ja. dat is wel van belang. Maar ik heb jouw fotootje op, op Twitter gezien. Ja, misschien werkt het ook wel een klein beetje zo. Hè? Denk je dat dat dat dat me maar maar je helpt gestudeerd, hè? Je... Ja, ik gekkie. heb, ik heb ik, gekkie. <laughs> ja, nou. ik heb gestudeerd, ja. Maar denk je dat het echt ja, maakt dat uit of je er wel of niet goed uitziet? In de... Ja, dat, maakt, dat blijkt dus altijd heel veel uit te maken. Hmm. Ja, eigenlijk een beetje jammer natuurlijk voor sommige mensen. Maar ja. Uh, ja. En, en als je nou he, als, als mensen nou vragen, he, die, die bijvoorbeeld nu 16 zijn en die ook een droombaan hebben als ontwerper worden, wat, wat voor tips kan je ze geven? Ja, kijk, we hebben nu te maken met een heel nieuwe generatie ja. inderdaad. Met, met, ja, die, die zijn zo handig op de computer. En, ja, dat is bijna niet normaal meer. Maar uh, wees origineel. Ik, dat is misschien het enige wat ik uh, zou kunnen zeggen. Mm -hmm. Wees origineel. En misschien is dat wel net als jij, hoe jij dat doet. Op je, op je AVA gewoon zo'n leuke foto neerzetten. Of, uh, ja, het is bijna, bijna flauw natuurlijk. Hè? Want er kan ook iemand anders die uh, misschien iets minder leuk eruit ziet. Die kan misschien wel veel meer... Ja, maar volgens mij kan iedereen tegenwoordig gewoon een leuke foto van zichzelf maken, toch? Jawel. Even en op Facebook ja, zetten en op Twitter. Een ja, en zo laten doen. Ja, ja, Het is ook een beetje uit de losse pols, wat ik nu allemaal zeg. Want, ja. Um, ja, ik vind, ik, Eigenlijk gun ik iedereen alles gewoon. En. Uh, ik vind mezelf niet heel geweldig. En, maar ja, ik vind het wel leuk dat ik uh, binnen die reclamewereld die dus heel erg afgevlakt is... doordat iedereen met de computer om kon gaan. Die ja. kon ook ineens logo's maken en zo. Kan ik nu weer bouwplaten maken? Nou, dat kan dus weer bijna niemand. Want dat is, dat is heel complexer. Ja. Nou, spannend verhaal in ieder geval. Nou ja, nou ja probeer het. Ik vind het altijd wel goed als mensen... weet je, die, toch mensen die al wat langer werken... tips geven aan mensen ja. die uh, ja, misschien nog aan het begin staan... Probeer en nu een droom hebben. Is dat probeer uh, uniek te zijn, dat ja. is de tip. Goed. Ja. Kees, dankjewel voor het bellen. Alles ja, ja. ga je goed. je. En uh, wat was jouw droombaan vroeger? En heb je, of, heb je daar heel veel voor moeten doen om die te krijgen of helemaal niet of heb je nooit een droombaan gehad? Je kunt erover meepraten als je belt op 0800 1121. I my time spaces a between us and I mijn mind.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 Wat is nou jouw droombaan en hoe krijg je die eigenlijk? Daar hebben we het dit uur over in 4-7. Lisette, Hallo, ja, nacht. Hallo, Ja, Jij hebt je droombaan gevonden. Ja. En gekregen ja, zelfs. Goed. Wat ga je doen? Ik ga uh, naar Dhaka, Bangladesh. Uh, heel erg ver weg, ik krijg het avontuur aan. Ik ga voor uh, Nijrode Business Universiteit ga ik daar een handelsprogramma opzetten. En dat was je droombaan? Nou, Bangladesh was niet zozeer een, een, een kinderwens, maar hm. mijn droombaan was toch wel echt, het was niet baan, maar mijn droom was heel erg om naar buitenland te gaan. Ik, uh, ik had vanaf mijn veertien al bedacht dat ik dat wilde doen. Ik ben een beetje later mee. Maar, uh, Want hoe oud ja, ben je tot, nu? Ik ben nu 28. Nou, dat valt toch nog wel mee. En, uh, nee, dat valt heel hm. erg mee. Ik, uh, ik ben er nog redelijk op tijd bij. Um, nou ja, en de baan eigenlijk ja, ook wel heel erg. Ik zit al een tijdje werk ik voor de overheid. Uh, zit ik echt in een handelspromotie, bevordering. Uh, veel internationaal werk al gedaan. Maar ja, mijn dram is toch echt in het buitenland te zitten en niet alleen te reizen. Dat is zonde. Dan ben je twee dagen daar en dan kom je weer terug en dan, dan heb je niks meegekregen van een land. Dus ik ga er nu echt wonen en werken. En nou ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Maar hoe komt dat. Jij hebt op je veertiende bedacht, ik wil gewoon, het maakt niet zo heel veel uit wat ik doe, maar ik wil gewoon in het buitenland gaan werken. Ja, precies. Maar hoe kom je daarbij? Hoe bedenk je dat? Want nou goed, 14 is misschien net niet de leeftijd dat je nog zit in de fase van. ik wil politieagent of brandweerman worden. Maar het, het is nee, niet het een top. heel. Uh, <laughs> misschien wil je dan gewoon popster worden over het algemeen. Nee, precies. Nou ja, ik uh, vroeger heel veel verhuisd met mijn ouders in het buitenland. We hebben op veel verschillende plekken gewoond. En uh, nou ja, dat, dat vond ik heel erg normaal. Dat vond ik eigenlijk erbij horen. Ik vond dat het heel erg zielig dat kinderen in Nederland in hele lezen in Nederland zaten. <laughs> uh, dus daar heb ik het van meegekregen en ik had om mijn veertiende eigenlijk al bedacht. nou ja, ik vind het zo leuk. dit wil ik eigenlijk ook wel doen. Ik wil gewoon doen wat mijn ouders doen. Toen ben ik om mijn zestiende naar Nederland gekomen. Ik heb hier een hele leuke tijd gehad, op school gezeten en, en gestudeerd. Maar het was wel snel al, al heel erg duidelijk dat ik hier niet uh, uh, voor langere tijd wilde wonen. Dat het buitenland toch gewoon heel erg trok. Ja. En uh, ja, bedoel, je kunt wel die dromen hebben om naar het buitenland te gaan. Maar hoe, hoe, ja, hoe krijg je dat dan voor elkaar dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Gewoon heel ja, hard werken of uh, inlikken bij nou, de juiste personen? Ja, nou ja, het is, het, ik, ik moet zeggen, het is wel echt heel erg hard werken. Ik had niet een gebaand pad. Ik had ook geen strategie dat ik dacht van als ik die stappen zet dan. Dan kom ik er wel. Ik ben eigenlijk een beetje op mijn gevoel afgegaan. Wat het belangrijkste is, is denk ik altijd tegen mensen om je heen zeggen wat je wil, waar je naartoe wil. Ik heb heel vaak geroepen dat ik naar het buitenland wilde en de mensen om me heen hebben dat op een gegeven moment opgeslagen. Ja. En zo komt dat toch bij je terug van goh Lisette, uh, we hoorden dat jij naar het buitenland wilde. Dit en dit hebben we, vind je dat misschien leuk? En zo kom je elke keer een stapje dichterbij. Ja, knap hoor dat je het ja. voor elkaar hebt gekregen. Nou ja, er zit ook een beetje geluk in het spel. Ja. Het is hard werken en, en een beetje geluk erbij. Ja. En uh, je hebt een vriend? Ja. <laughs> Hoe doe je? Ja. Want dat is nog best wel ingewikkeld. Hè? Als je zo'n ambitie hebt om naar het buitenland te gaan. Hoe doe je dat dan? Nou ja, ik, ik doe daar niet zo heel veel voor. Ik heb <laughs> nee. gewoon een hele fantastische vriend. Hij uh, is zo mogelijk nog enthousiaster dan dat ik ben. Dus uh, uh, toen ik vertelde dat deze mogelijkheid er was, uh, stond hij als hoogste te springen. <laughs> en uh, uh, ja, is het eigenlijk heel erg vanzelf gegaan. We hebben uh, binnen, binnen vijf minuten ongeveer bedacht dat we het gingen doen. Maar nou ja, als je dan ook nog de baan krijgt, ja, dan, dan ben je wel heel erg gelukkig. Ja. Lisette, dankjewel voor je verhaal en gefeliciteerd met je droombaan. Ontzettend bedankt. <laughs> en als jij nou ook weer mee wil praten over die droombaan die je wel of niet krijgt... en hoe je die hebt gekregen of hoe je hem misschien niet hebt gekregen... Bel dan even op 0800-1121. 0800-1121.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 Shadow Days. Leuk dat je luistert naar 4-7. We hebben het dit uur over droombanen. Bestaan ze eigenlijk? Kun je ze krijgen? Hoe krijg je ze? En wat wil je eigenlijk als het je niet lukt om je droombaan te krijgen? Herman, een hele goede nacht. Jij wilde journalist worden vroeger. Ja, dat klopt. En is dat je gelukt? Ja, dat is gelukt. Ja? Uh, afhankelijk niet. Het was wel een droom, maar toen ik 14 was wil ik dat per se doen. Ik vond het leuk. Mm -hmm. Ik zag om me heen, ja, er is een brand eh, naartoe. Een stukje schrijven, later hè. Ja. Dat is vrij simpel allemaal, maar dat wil ik graag doen. Maar hoe, hoe kwam je daar dan op? Waren er mensen in je omgeving die dat, die dat werk deden, die, waardoor je wist hoe het was? Ja, die waren er. Ja. En... Maar dat lijkt me echt, toch niet echt iets voor mij. Dan moet je toch hard werken en je moet achter nieuws aangaan. En... Ik weet niet of dat zinvol is. Je dacht niet dat het zinvol was om het wel te nee, doen. Nee, het, het was te moeilijk worden. Ja. Maar het was wel een droom. Het was je droom vroeger. Maar ik begrijp, ja. begrijp ook, ik bedoel, je, het is je uiteindelijk wel gelukt. Wat, wat doe je op dit ja. moment? Ik ben nu met pensioen. Mm -hmm. Net 65. Maar ik ben wel uh, uiteraard een latere hoofdredacteur geworden. Je bent hoofdredacteur dus, geworden? Ja. Van uh, dus waarvan? Ik klink raar. Pardon? Waarvan ben je hoofdredacteur geweest? Van een aantal tijdschriften, uh, meerdere tijdschriften... en daarna algemeen hoofdredacteur, dus zeg maar... Hmm. Uh, nieuwe bladen bedenken, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe, dat, soort, dat soort dingen. Ja. En dat had je bedacht dat je, toen je veertien was, dat je journalist wilde worden? Ja. En wat heb je ervoor gedaan om, dat, uh, om, om zo ver te komen? Nou, de eerste, de eerste hobbel was om mijn vader te overtuigen dat het wel degelijk uh, haalbaar was. Oh ja? Vond hij idee... het geen goed idee? Nee, dat is geen droog te verdienen. Ga jij maar naar de universiteit. Ga je maar studeren. Dat is veel beter voor jou. En toen ben je daar tegenin gegaan? Ja, dat is niet gelukt. Ik ben toch gaan studeren. Ja, wat heb je, uh, wat heb je gestudeerd in eerste instantie? Sociale geografie. Ja. En heb je daar ook nog werk in gevonden voordat je de journalistiek nee. In ging? Nee, het, het zou worden leren aardeskunde. Mm -hmm. Daar had je geen zin in. Of planoloog. Dat is ordening hè? Mm -hmm. En toen ben ik in de nacht al gaan werken als ja, journalist op een regionaal blad. Als soort leringjournalist. Maar ja. er was toch geen opleiding toen. Uh, en dat, daar ben ik in gegroeid. Ja. En zo heb dus ik zo... ervaring opgedaan. Ja. Ben je blij dat je dat, uh, die droom hebt doorgezet uiteindelijk? Ja, ja. heel erg blij. En als we nou hebben, bijvoorbeeld, stel, nou het is een beetje laat misschien, maar stel er luistert ja. nu een 14-jarige jongen die ook die ja. ambitie heeft om journalist te ja. worden. Hè, om achter die brandjes ja. aan te gaan, zoals jij dat ja. beschrijft. Ja. Wat, wat zou je ze dan adviseren? Ik zou zeggen, probeer uh, als het een droom is. Ik heb misschien toch een droom gehoord worden, hoor, maar als je dat graag wil, zoals profvoetballer worden ja. bijvoorbeeld. Nou, probeer het toch te doen. En kijk wat je er leuk in vindt. En kijk of je bereid bent om daar moeite voor te doen. Ja. Ik heb ook een beetje geluk nodig, maar heb ik ook gehad trouwens, maar doe dat maar. Ik weet dat er mensen zijn uh, die willen graag uh, tennisspeler worden. Ja. En dat wordt afhankelijk tegengehouden of kunstenaar. Ja, dan zeggen ouders, mensen zegt, altijd nee. van ja, er is geen droogbrood in te verdienen. Wat er ja. tegen jou ook werd gezegd. Ja, dan ja. ja. moet je ermee. Ja. Doe het dan toch maar en probeer dan wel hard te werken. Maar probeer het toch te doen. Ja, maar is het niet ook een beetje dat... goed... dat, mensen je, wel, dat je, mensen je wel van tevoren een beetje waarschuwen? Van, ja, je, je, hè, dat klinkt allemaal heel leuk, kindsenaar worden of opzangeres... maar ja. er zijn ja. er maar heel weinig die daar daadwerkelijk in slagen. Dus is het niet ook goed dat er gewoon mensen zijn die zeggen... ja, dat kun je maar beter niet doen. Dat je ook echt, als je dan daadwerkelijk toch dat doorzet... zoals jij dat hebt gedaan... Ja. Ja. Dat, je, dat je in ieder geval wel heel goed weet waarom je het doet... en dan dus ook wel bereid bent dat stapje extra te zetten. Ja, dat klopt. Maar ik heb, ik heb ze ook kinderen gekregen... We onder een drieling. En een ervan een is nu ja een is nu 22. En die studeert af als uh, bouwkunde. Hè? Mm -hmm. Bouwkunde iets doet hij, gaat hij doen. MBO. Ja. En hij zegt, pap, er ja, is niet veel werk in momenteel. Hè? Ja. Zal ik iets anders gaan doen? Misschien uh, onderwijs in. Dat is een switch, hè? Ja. Dan ga ik niet zeggen, Joh, dat moet je niet doen. Want kan je dat wel? Of... Uh, is dat niet een moeilijk vak? Uh, leraar zijn met orde handhaven en dit en dat. Nee, als je dat wil, doe dat maar. Dat zeg je ook tegen hem. Als jij in die bouw wil werken, doe dat dan gewoon en probeer het. Nee, niet in die bouw, maar dat is, nee. dat is moeilijk momenteel. Ja. Of, nee, en dat die leraar een... wil worden, bedoel je? Ja, ja. ja. doe dat maar. Ja. Want wij zijn toch altijd employ in. Als het basis. Alle mensen hebben kinderen naar school. We blijft, ondanks crisis. Ja. Hè? Altijd. Ja. Zoals Albert Heijn altijd blijft uh, verkopen wat mensen moeten eten. Ja. Spoorwegen zeggen, 3000 banen hebben we. Hè? vrij. Ja. Nou, doe maar. Dus gewoon en misschien zo'n jochie zegt, ik wil graag machinist worden, altijd willen worden. Maar ja. Hm. Nou ja, goed, dan is het toch altijd weer. Maak een keuze, probeer het, werk aan en heb een beetje geluk. Herman, dankjewel. Graag gedaan. Berto, een hele goede nacht. Hallo. Ja, wat wilde jij vroeger worden? Uh, nou ja, verschillende dingen. Ik uh, heb ooit eens gedacht van, ik word uh, zeeman, ik wil varen. Ik kom uit de familie van binnenvaartschippers, maar ik ontdekte toen ik wat ouder was dat ik altijd zeeziek was. Dus dat is het niet <lacht> nee, geworden. Nee, dat is niet zo handig dan, hè? Nee. nee. <lacht> en wat is maar, het wel geworden? Nou ja, uiteindelijk uh, ben ik een studie gaan doen, sociale geografie. Maar... Oh, net zoals dat de voorganger. Het... Ja, dat is het. Ja, dat is zijn dat het nachtbrakers, sociaal geografen? Ja, ik weet het niet. In de studententijd wel. Nu iets minder hoor. Ja, wellicht. Maar uh, ja, uiteindelijk is het dus een, uh, ja, via mijn vakantiewerk. Eigenlijk is het, uh, ja, ben ik samen met mijn vrouw, uh, zijn we het beheer gaan doen van een museum. En uh, dat doen we eigenlijk al heel wat jaartjes. Oh. En, uh, dat is eigenlijk een beetje door het vakantiebaantje gekomen. Dus dat uh, is ook wel actueel eigenlijk. En, en wat voor iedereen... museum is dat dan? Het is een zeemuseum. Nou, toch nog iets met die binnenvaart. Ja, alleen ja. Uh, ja, we hebben geen zeebenen. Je hebt er geen zeebenen van nodig. Dus, uh... Nee, ja, dat scheelt weer. Ja. ja. Maar dat was niet iets wat je vroeger uh, alles al wilde? Nee, ik uh, deed een vwl examen Ik moest dat uh, nou ja, werk hebben. Hè. We doen een heleboel scholieren die nu examen doen. Die zullen straks ook aan de bak uh, willen. En die zullen een leuk, leuk vakantiebaantje zoeken om uh, vakantiegeld te verdienen. Dus ik belandde bij een excentrieke mevrouw in uh, Vledder, was dat in Drenthe. En uh, ja, daar, die mevrouw die zocht een hulp voor haar museum. En uh, nou ja, ik solliciteerde. Het was geen makkelijke mevrouw, maar het leek me toch heel leuk om daar te werken. En dat leidde ertoe dat ik daar uh, ja, twee zomers zeg maar, vakantiewerk deed. En ja, goed, uiteindelijk uh, hè, ga, ga je dan studeren, je, studeert, uh, je, je afstuderen komt in zicht. Mm -hmm. En nou, begin jaren tachtig was het allemaal niet zo makkelijk op de arbeidsmarkt. Dus er zijn wel wat parallellen met nu. Hè. Het was moeilijk om een ja, baan te vinden. Ja. En uh, ja, toen overleed die oude mevrouw en wij lazen dat. Hè. Als ik het over wij heb, dan heb ik het over mevrouw Janetta, die ik laat leren kennen. En lazen dat in de krant. En we dachten toen van, uh, God, het zou het leuk zijn om dat museum te gaan beheren en te gaan ontwikkelen. Hè. Toch iets met onze studies te doen. Want ik, deed, ik, ik had milieugeografie gestudeerd, mevrouw, ja, weer een andere geografische richting. En uh, we dachten van, wellicht kunnen we dat toch een beetje een koppeling maken tussen de studie en dat museum wat er is. Dus we zijn daar ingestapt. We moesten toen nog een ja, hele oude broer van die mevrouw overtuigen... dat wij de aangewezen kandidaten waren. Hij was, uh, ja, hoe noem je dat, executeur testamentair. Hm. Er was een gemeente die ja, eigenaar was van het pand. En er was nog een ja, stichtingsbestuur vlak voor uh, het overlijden van die mevrouw opgericht. Dus met die partijen zijn we rond de tafel gegaan. Hebben we, ja, plannen, pl hebben we plannen voorgelegd. En uiteindelijk mochten wij uh, ja, eind 1986 dat museum gaan beheren. En uh, ja... Goed, er was eigenlijk niks. Er was een oud gebouw, een mooie collectie en nou een heel klein beetje geld. Maar we hadden nog een uh, klein beetje basisbeurs. We hadden nog recht op wat basisbeurs. Een aantal, uh, ja, ik geloof anderhalf jaar. Dus we hebben gezegd, we gaan het museum... Uh, ...ontwikkelen en, en uh, nou ja, het geld wat binnenkomt, dat sparen we op... ...en dan proberen we onze eigen uh, baan mee te creëren. En nou ja, uiteindelijk en dat heeft dat toegeleid jaar. dat we er tot, tot op de dag van ja. vandaag nog steeds zitten. Ja, 25 jaar al ongeveer. Ja, oh, ruim 25 jaar. Ja. En, en dan, uh, dan eigenlijk daar een beetje bij toeval ingerold. Ja, bij toeval ingerold. dus ja. via het vakantiebaantje. Ja. En uh, ja, Wel op tevreden een of andere mee? manier uh, rolt het balletje dan een beetje uh, raar, zeg maar maar... Ja, we je later op de plek waar je ooit eens vakantiehulp begonnen bent. Ik woon er nu zelfs en ik lag er tot voor kort nog te slagen, Want uh, hè? Ik kon de slaap niet helemaal vatten, dus ik luisterde. Ja. Nou ja, goed. Wat een, ik, denk, laat ik bellen. Het is toch wel een bijzonder baantje. Ja, zeker. Ja. Zou je, heb je, als mensen dit nou horen en denken... hé, hey, dat wil ik ook, een museum beheren. Ja. Wat, wat zou je ze dan adviseren? Nou, denken we goed over na. Want uh, er zit wel uh, hè, zeker het, het werken bij een klein museum. Dat betekent dat je alles zelf doet. Hè, dat je, omdat er ja, geen subsidie is, eigenlijk uh, voor alle werk uh, verantwoordelijk bent. Maar dat vinden wij heel leuk. Hè, ik bedoel, je staat niet alleen uh, educatieve programma's te ontwikkelen of groepen rond te leiden. Je, je, ja, je maakt de toiletten schoon, maar je doet ook de inkoop voor de museumwinkel. Hè, je ontwikkelt nieuwe tentoonstellingen. Dus het betekent dat je heel veel taken op je bord krijgt. En dat maakt het wel. Uh, Zwaar. En ja, goed, wij wonen dan, hè? We wonen dan in Vledder in Drenthe. Het is uh, ja, een toeristisch gebied, dus je bent, als er toeristen zijn, en dat is van Pasen tot... Heel even ja. een andere vraag hoor, Bert. Ja. Dat bedenkt me nu, nu je dat zegt, ja. maar een zeemuseum in Drenthe? Ja, dat, ik denk al, wat blijft die vraag? <laughs> ja, Want iedereen ik vind het toch een beetje en... raar. Nou ja, die mevrouw waar ik het over had, die uh, reisde over de hele wereld en die is uh, ja, vanuit het dorp... Nou, maar nu dat museum hebben, is ze dus naar meer dan 80 landen gereisd. En uh, ja, dat heeft geleid tot een geweldige verzameling. En het is dus een beetje toeval wat het museum in Drenthe heeft geplaatst. Als ze ergens anders had gewoond, dan was ze daar beland. Maar het zit in Vledder en daar zit het al sinds 1965. Goed, Berto, dank je wel voor je verhaal. Ja. Okay. Ja, we hebben het namelijk deze nacht over droombanen. En het, uh, nou, een museum was niet per se Bertus een droombaan. Maar omdat hij dat eigenlijk vroeger ook echt had, hè, een droombaan... ik had dat zelf eigenlijk ook niet. Ik vond het altijd heel erg moeilijk. Hè? Wat schrijf je dan op in die vriendenboekjes... en later op de middelbare school als je keuzes moet maken? Ik was altijd heel erg jaloers op mensen die precies wisten wat ze wilden. Mensen die zeiden, ja, ik word dokter, ik word advocaat... of ik word vrachtwagenchauffeur. Waarschijnlijk ken je die mensen ook wel. En nu ook in gesprekken, hè, als je nu nog gesprekken hebt met mensen die vragen... nou, en wat wil je dan verder met je leven? Nu zit je hier achter de vo microfoon voor BNN. Maar wat nou uh, over een jaar, over twee jaar, over drie jaar? Ja, ik, ik weet het eigenlijk nog steeds niet, maar ik vraag me ook af of het heel erg erg is. Weet je, volgens mij, net zoals Berto net zei... als je gewoon doet wat je leuk vindt op een moment, rol je vanzelf alweer ergens in. En ik denk ook altijd dat er twee verschillende soorten mensen zijn. Er zijn mensen die precies weten wat ze willen als ze twaalf zijn. En er zijn mensen die dat niet weten. En volgens mij, als je het op je twaalfde niet weet, ga je het ook nooit weten. Dan, want die mensen die op hun twaalfde heel erg zeker weten... dat ze vrachtwagenchauffeur willen zijn... die kunnen dan op hun dertiende heel zeker weten dat ze dokter willen worden. En dat, ja, dat blijft gewoon zo een beetje doorgaan. Je weet het of heel zeker, of je weet het niet zeker. En je blijft altijd een beetje zoeken. Dat is mijn theorie daar in ieder geval over. Ben je het met me eens? Je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. Sugaro. I never loved nobody fully Always one foot on the ground And by protecting my heart, truly I got lost in the When it breaks my heart Van Regina Specter. Je luistert nog steeds naar 4-7 hier op Radio 1. En ik heb het deze nacht over droombanen. Martin, goeie nacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Is dat al goedemorgen? Ja, kan wel. Ja, hè? Toch? ja precies. Ja. Jij wilde vroeger vrachtwagenchauffeur worden. Ja, ja, ja dat had ik echt. Uh, ik had daar echt zo'n zo, zo bel bij. Ik denk, ja, die jongens, met die, die grote wagens op het buitenland. Ja, ik, ik zag dat helemaal. Uh, Echt, ja, dat was echt een droom. Ja, echt in, in zo'n hutje zitten en uh, ja. de hele tijd maar over de weg toeren. Ja, ja, ik denk dat het is, uh, ja, ik bedoel, die, die, die, ja, die vrijheid en die ja. manier en... ja. Maar je bent het niet geworden? Nee, uiteindelijk niet? niet. Uiteindelijk niet. Ik bedoel, uh, mijn, mijn uh, vader die werkte destijds in de Amsterdamse haven. Mm -hmm. en die had echt zoiets van, nou joh, dat, dat moet je niet met je handen gaan verdienen. Hij nou, zei ik ga naar gewoon een school en uh, ik zei nee maar ik ga en, uh, en ik, ik, had het eigenlijk, ik had het eigenlijk allemaal al in Cannes uh, in en Kruis ik zou naar een, naar, een, naar een school ook gaan zeg maar voor, voor uh, opleiding voor beroepschauffeur en uh, nou, toen, had hij, uh, toen had hij het wel geregeld. Ja. Toen, toen had hij me een aantal keren meegestuurd met die jongens die, uh, die daar met die vrachtwagen zongen. Oh, en toen had hij al gezegd van, uh, neem maar mee. Hij zei, neem maar ook, mee, met je, neem maar ook maar mee naar huis toe. En laat hem ook maar met je vrouw praten. En, nou ja. en zo ging dat maar door en door natuurlijk. Dus er werd, van alle kanten werd er natuurlijk uh, geroepen van... Uh, weet waar je aan begint en dit en dat. En, nou ja. Maar dus, waarom ben je het nou niet geworden? Want je vader u, stond er dus niet achter. Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk is het natuurlijk... Kijk, uiteindelijk is het mijn eigen keus geweest. Maar, ja. ik bedoel, maar de, de, de invloed, zeg maar, van... van Jongens die erin zaten. En, en ook van huis uit natuurlijk. Ja, die, die, uh, ja, dat was wel zo sterk. Heb je er dat spijt uit... van? Dat je geen vrachtwagenchauffeur nee, bent? Nee, uiteindelijk niet. uiteindelijk niet kijk Ik bedoel, later, later weet je ook wel dat je denkt van... ja Kijk, het beeld is prachtig. Ik bedoel, natuurlijk weet je ondertussen ook wel... dat er een hele, hele, hele neg negatieve kant aan zitten. Ja. Dus, maar dat zeg ik... Ik bedoel, ik, ik zei het in het voorgesprekje hier al een beetje. Ik, ik zeg, ja, ik zeg, als ik... En ik zit voor mijn werk ook veel op de weg. En nu zit je lekker buiten, hoor ik, want ik hoor de vogels. Ja, ik sta ergens... <laughs> ja, ik, nou, ik, ik was net even terug, want ik had net mijn dochter nee. opgehaald vanaf Schiphol. Dus... dus uh, maar die, ja, het is... Kijk, dan, dan zie je die jongens met die wagens naar het buitenland gaan. Of ook of, als je op vakantie bent, waar ben je wel, en je bent ver weg... en je ziet die jongens voorbij, denken, denderen die... Ja. Ja. Ja. Het kriebelt wel. Het kriebelt. Maar, maar je uiteindelijk... hebt er geen spijt van dat je, dat je uiteindelijk geen vrachtwagenchauffeur bent geworden. Wat, nee. wat, wat nee. heb je uiteindelijk uh, wel. Ge... Wat doe je nu eigenlijk? Ik ben, ik ben nu uh, regio-manager bij, uh, bij Grote Landelijke dagbladen. Bij, uh, bij de Volkskrant Verhaal, Algemeen Dagblad. Ik, ik, ik, ik organiseer wel de distributie. Dus je hebt wel iets met de vrachtwagens ja, te maken. zeker, zeker, Ja, zeker. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Alleen ja, het is nog veel, veel, veel kleiner. En ik bedoel, ja. Ik, ik, ik, ik organiseer het, ik bedoel, ik, ik zit zelf niet op de vrachtwagen. Maar, maar ja, uiteindelijk is het wel een beetje die kant op gegaan. Van de vrachtwagen. Je, vertelde ja. net, uh, je hebt net je dochter opgehaald van Schiphol. Ik bedoel, als ja. zij nou iets wil, ik weet niet wat zij doet of wat zij wil doen. Ja, nou ja, dat is, dat is, dat is inderdaad wel een hele goeie. Want ik bedoel, want dat is. Uh, ja, uh, ze is nu 21. Mm -hmm. En uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag nog geen opleiding afgerond. En uh, ja, ze, is, ze is heel kunstzinnig. Ze is heel, uh, heel, heel creatief. En, en, en daar wil ze ook eigenlijk iets in doen. Of in schilderen of in tekenen of... Mm -hmm. Mode, dat, dat, ja. dat soort. Dat soort uh, niet echt hele makkelijke beroepen, in ieder geval. Nee, nee, nee. nee. Nou, maar, maar ik stimuleer het wel in die zin. Dat ik zeg van. Uh, ja, ik bedoel, ik probeer wel dat ze een opleiding ergens gaat afronden. Ik zeg maar, maar, maar ik stimuleer er wel, zeg maar, in die creativiteit. Ja. Ik bedoel, dus... ik zal er niet snel op een andere, in, een, in, in een andere hoek proberen te drukken. Een beetje, niet, uh, je wil niet zoals jouw vader bij jou heeft gedaan, het er echt afraden om dingen te doen. Nee, nee. nee, ik bedoel, ze moet haar eigen weg maar, maar vinden. Dat is ook zo. Ja. Martin, dankjewel voor je verhaal. Hartstikke goed. Ja, ja want hè, wat, wat nou als je wel een droombaan hebt of had vroeger. En je hebt er ook heel erg hard voor gewerkt om die te krijgen... maar het is je niet gelukt. Hè? Je wil bijvoorbeeld dokter worden... maar je wordt drie keer uitgeloofd voor geneeskunde. Of je wilde piloot worden, maar je ogen waren niet goed genoeg. Of misschien wilde je wel balletdanseres worden... maar je had niet het goede figuur daarvoor. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Hoe ga je met die tegenslagen om? Ik ben benieuwd naar je verhalen. Je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. What will I do without you? What will I say without you to talk to? No one to serve if I'll leave the ball to. You, you write the words, but I miss the volume. What I say? though Hannigan, what do I do? Ja, of mijn Engelse uitspraak is zo fantastisch. Maar goed dat ik geen Engelse lerares ben geworden. Dat was ook niet mijn droombaan, want daar hebben we dit uur over in even. Wat was jouw droombaan en vroeger toen je klein was en wat heb je ervoor gedaan om die, wel, om die te pakken te krijgen of is dat misschien wel helemaal niet gelukt? Rines, een hele goede nacht. Ja, dat is Rizo eigenlijk. Rizo. Dus, ja, Rines. Dus, well, what's in the name. Rizo, niet niet van de, van de van de zanger. Nee, oh. nee, Ja, ja, ja, ja Rizo. Wat, wat wilde jij vroeger worden? Nou, dat wist ik dus eigenlijk helemaal nooit. En uh, dat, dat was eerder ook al in de uitzending van sommige mensen weten al van, nou, van, van kind af aan eigenlijk, van wat wil ik worden? Of advocaat of dokter of zoiets. Ja. Wat, wat ik zie wel. En, uh, en wat nou, is er uiteindelijk, uiteindelijk uitgekomen dan? Nou, uiteindelijk ben ik uh, in de zorg begonnen vanuit, vanuit zeg maar. Militaire dienst ik was de laatste van mijn lichting die nog ja, verplicht zeg maar, in dienst moest. Nou, dat vond ik helemaal niet erg, omdat ik toch niks wist. Dus ik, of niks wist, dus niet wist dat ik wist ik wat ik wilde worden. Ik mm -hmm. Dus toen ben ik uh, bij de luchtmacht uh, begonnen en daar ben ik uiteindelijk hospic geworden. En vanuit dat aspect ben ik in een verpleeghuis terechtgekomen, omdat ik ja, daarnaast toch iets moest en ik toch al hospic was en in een verpleeghuis kwam te werken. En vanaf dat kader ben ik altijd in de zorg doorgegaan. En uiteindelijk ben ik dan nu leidinggevende bij een ja, project voor uh, mensen die gedetineerd uh, zijn geweest. Oh. Om, zij, om hen te proberen te reintegreren in de maatschappij. Wat maar... een boeiend werk. Lijkt mij. Ja, moeilijk werk. Ja, moeilijk ja. ook vooral, ja. ja. Maar ja, ik herken inderdaad. dat verhaal dat... wel een beetje hoor, van jou. Dat je zegt, um, Ja, ik wist dat vroeger nooit. Ik wist dat vroeger ook nooit. En ik weet nog wel dat ik, toen ik klaar was met de middelbare school best wel eens stiekem jaloers was op die verhalen... dat je vroeger dan dienstplicht had. Want dan had je twee jaar om een beetje na te denken ja. over... Hè, wat, wat kun je nou allemaal, wat is er allemaal? En je, ondertussen ben je wel bezig. En voor jou heeft dat dus inderdaad uitgepakt... dat je ja, op die manier in een pad bent gerold, op een pad bent gekomen. Ja, ik denk ook wel dat dat, dat, dat in mijn opvoeding ligt. Dat ik altijd wel heb geleerd om te werken voor mijn centen. En, en, en nou ja, goed, ik wist altijd wel ergens... Was vroeger niet heel erg goed op school... Terwijl ik kon, deed ik niet altijd even goed mijn best, zeg maar. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik toen... toen ik in dat verpleeghuis terecht ben gekomen om te gaan werken... ben ik op mezelf gekomen wonen. En toen ben ik gaan werken voor mijn, voor mijn geld eigenlijk... en gaan leren voor mijn geld. Omdat ik het dus goed wist dat als ik wat meer ga leren... dat ik ook wat meer ga verdienen. Mm -hmm. En dat heeft er altijd wel in gezeten. Ja. Dus maar... dat, uh, uiteindelijk ga je gewoon door... Met, met, met hetgene wat je hebt geleerd eigenlijk. Ja. En dat bedoelde ik net ook van... als je... Uh, je hebt dan uh, uh, uh, promotiemensen en uh, preventiemensen. En dat was vanavond op, die, op de Radio 1 zender bij Pavlov. Ja. En die promotiemensen die zoeken altijd iets nieuws in hun leven. En die, die kijken altijd naar nieuwe dingen... ...terwijl preventiemensen meer op de, uh, op de plek blijven zitten... ...die ze eigenlijk wel veilig vinden. En ja, dan kappelt het leven een beetje door... Vandaar dat ik toch wel ben gaan nadenken. Want ja, dan ben ik echt een promotie. Omdat ik altijd naar nieuwe, nieuwe dingen ben blijven ja. zoeken. Ja. Nee, ja, dat begrijp ik inderdaad. En volgens mij is dat ook... Hè, dat, dat, uh, volgens mij dan die promotiemensen dan ook misschien meer mensen die dat niet precies weten. Omdat ze zich niet in zo'n vaststaand beroep al zien. Denk ja, je Ja, juist. Die zoeken, ja. die zoeken altijd ja. weer, weer iets, iets nieuws in het leven of zo. En, en die, die gaan wel de uitdaging aan. Maar goed, dat wil niet altijd zeggen dat dat natuurlijk het beste is. Want ik weet ook, ben, ben hiervoor ben ik gezinsvoogd geweest. En eigenlijk verdiende ik toen veel meer dan dat ik nu leidinggevende in welzijn, zijn, of in welzijn werk. En terwijl ik die baan als gezinsvoogd eigenlijk veel leuker vond. Omdat dat veel meer resultaat gaf als nu. Ja. Zeg maar. Dus daar, uiteindelijk... van die overstap heb je toch een beetje spijt dan? Ja, nou, eit is een groot woord, want ik leer natuurlijk nu weer heel veel nieuwe ja. dingen. Ik bedoel, leidinggevende is totaal natuurlijk weer iets anders als, als gezinsvoogd zijn. Maar goed, ik qua resultaat had ik wel bij jeugdzorg veel meer resultaat. Hm. Maar omdat je dus zo'n promotie werk. bent, bent, dat iedere keer weer nieuwe dingen zoekt, ja, uiteindelijk toch naar een ja, andere kan baan overgegaan ja ja, dat, ja. Dat, dat zit er dan ja, dat in. Dat, uh, daar zal ik dan ook misschien nog wel mee te maken krijgen. Want ik begrijp dat wel hoor, dat je toch iedere keer weer iets nieuws zoekt. Rizo, nee, dank je wel voor je verhaal. Oh, ja, ja. Nou, ik ben me dat gaan realiseren. Oh ja, ik ben me dat gaan realiseren toen ik op een gegeven moment een man tegenkwam. Die, die had een eigen golfbaan. En toen zei ik tegen die man, van het is toch heerlijk om je eigen golfbaan te hebben. Ik bedoel, ik bedoel, nooit ja maar krijgen te horen van de grasmaaier of van, van, van, van de golfstok. <laughs> ja. En uiteindelijk zei die man, ja alles is maar relatief. ja. Ja, dat en is en natuurlijk dat is ook dus zo. Inderdaad. Dat is misschien leuk voor één dagje. Als je een, een golfwaar ja. hebt en je bent iedere dag die, die, die gras, de gras aan het maaien... dan heb je het op een gegeven moment ook al gezien. Ja. misschien Terwijl dat wel vroeger jouw droombaan had kunnen zijn. Dus vandaar dat ik daarover wilde reageren. Ja, dankjewel dat je even belde. Oké, okay, graag Goed. gedaan. Ellie, een goeienacht. Hallo. Jij wilde vroeger politieagent worden, hè? Ja. Maar dat is niet gelukt. Waarom niet? Nou, ik was klein. Hoe lang ben je dan? 1,56 meter. 56. En dat ah. was toen uh, 1,65 of zo. Ik wist helemaal niet dat er een lengtevoorschrift ja, nee, nee, aan stond. Nee, volgens mij. Maar toen. Uh, ik ben bij diverse voordelingsbijeenkomsten geweest. Mm -hmm. toen gingen mensen werven. En uh, nee, ik was te klein. Ja. ja. En ja, was je. Ja, hoe, dat, dat is best wel een tegenslag, toch? Als je dat dan hoort. Ja, dat was wel, uh, heel ja. jammer, ja. En wat ben je daarna gaan doen? Nou, ik was al wat. Ik uh, werkte uh, ook al in een droombaan. Ik werkte bij in Radio. Ik hoorde dat via de ja, dat heette toen de visserijband. En dat vond ik zo geweldig. Dat wilde ik ook gaan doen. <laughs> en dat heb ik toen ook. Uh, dat is me toen ook gelukt. Dus je was radio DJ? Nee, nee. nee of niet DJ. Nee, ik, ik werkte in de communicatiesfeer. Wat je, je kan je niet meer voorstellen met de mobiele telefoons tegenwoordig, maar. Uh, schepen hadden natuurlijk uh, geen communicatie meer. Oh, zo radio. Moest via ja. de radio uh, contacten verzorgen. Ja. Maar toch wilde je een andere baan. Je wilde politieagent worden. Ja, ja. Waarom? Nou, omdat ik dat uh, op dat moment als een, een, een leuke een nieuwe uitdaging zag. Ik zag het als een uh, heel andere werksfeer, een heel andere manier van, van leven ook. Ja. Maar niet gelukt. Ja. Nee, nee, helaas niet. Nee. Bouw je ja, daar nog wel eens van? Nou, het valt me op. Nou, uh, wil mijn zoon uh, die kant op. Dus het zit gelijk weer in de familie. Want mijn vader is het ook geweest. Ja, het bloed, uh, het, het, het, het kruipt Blijf toch. Hoe zeg je dat ook bloed, weer? Ja, ja. Heel grappig. Ja. nou, dank je wel, Ellie, voor je verhaal. Oh, Oké, okay. dag.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 En dit was alweer het eerste uur van 4-7. Dat zit er nu alweer op. Zometeen na het nieuws hoor je de favoriete platen van Jennifer van Brugge. Zij kreeg afgelopen december een donorhart. En in de periode dat ze ziek was speelde muziek een belangrijke rol. Ik praat met haar over haar leven, over haar ziekte, over hoe het nu met haar gaat... met haar nieuwe donorhart. En uiteraard over haar muziekkeuze. Dat hoor je allemaal zo meteen na het nieuws van 5 uur met René van Brakel.